Go shout.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 Wielrenner Robert Geesink gaat morgen niet van start in de zesde etappe van de Tour de France. De renner van de Rabobank Ploeg viel vandaag tijdens de rit naar Perpignan. Hij stapte nog wel weer op de fiets, maar hij kwam pas 10 minuten na rit winnaar Veuclair over de finish. Na onderzoek bleek dat Geesink zijn pols had gebroken. Het uitvallen van Geesink is een klap voor de Rabobank Ploeg. Er werd veel van hem verwacht in de bergetappes. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld over de brief van minister Klink over het rookverbod. Klink schrijft dat in kleine cafés zonder personeel voorlopig niet wordt gecontroleerd op naleving van het rookverbod. Hij komt met dit besluit na twee gerechtelijke uitspraken, waarin werd bepaald dat het rookverbod niet goed in de wet is geregeld. Cafés die wel personeel in dienst hebben, worden wel gewoon gecontroleerd, zegt Klink. Koninklijke Horeca Nederland vindt het goed dat Klink uiteindelijk dezelfde regels voor alle horeca wil, maar vindt dat het veel te lang duurt voor het duidelijkheid is. De stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer vindt dat Klink moet aftreden. In het westen van India zijn 43 mensen omgekomen door het drinken van zelfgebrouwen drank. Daarin zaten waarschijnlijk pesticiden of andere giftige chemicaliën. Indiase arbeiders dronken de alcohol afgelopen zondag in een sloppenwijk in de deelstaat Gujarat. Een aantal mensen stierval meteen, maar het dodental loopt nog steeds op. 23 vergiftigde mensen liggen nog in het ziekenhuis. In India vallen vaker doden door zelfgemaakte drankjes. In Saoedi-Arabië zijn voor het eerst mensen veroordeeld in een groot terreurproces. Volgens een verklaring van het ministerie van Justitie zijn 330 mensen schuldig bevonden. Ze zouden banden hebben met het terreurnetwerk Al-Qaeda. Welke straffen ze hebben gekregen is niet bekendgemaakt. Sinds 2003 hebben militante moslims zeker 30 aanslagen gepleegd in Saoedi-Arabië. Dat is het geboorteland van Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Daarbij kwamen meer dan 160 mensen om het leven. Het weer, zowel vandaag als morgen af en toe zon, maar ook enkele regen- of onweersbuien. Middagtemperatuur rond 19 graden. Dit was het NL... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Klassiek.